8 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Fans van FC Utrecht mogen donderdag in Amsterdam geen demonstratie houden. Burgemeester Van der Laan heeft de actie verboden omdat hij ernstige ordeverstoringen verwacht. De Utrecht supporters willen demonstreren tegen wat ze noemen de verdere criminalisering van voetbalsupporters. Ze waren van plan om donderdag met 100 man van de Amsterdam Arena naar het trainingscomplex De Toekomst te lopen, waar jong Ajax en jong FC Utrecht dan de bekerfinale spelen. Om veiligheidsredenen mogen bij die wedstrijd alleen kinderen en hun begeleiders aanwezig zijn. Volgens burgemeester Van der Laan zullen fans van Ajax de demonstratie zien als een provocatie. Tussen de harde kern van Ajax en die van Utrecht bestaat al jaren grote rivaliteit. Bij een explosie in een melkfabriek in Noorwegen is zeker één dode gevallen. Drie medewerkers raakten gewond. Delen van de fabriek en omliggende gebouwen in Frederikstad zijn zwaar beschadigd. Reddingswerkers zijn op zoek naar vijf mensen die sinds de ontploffing worden vermist. De puinhopen worden met hulp van speurhonden doorzocht. Volgens de Noorse politie was er een gasexplosie bij, een, bij onderhoudswerk aan een grote gastank. Op dat moment waren er 20 tot 25 mensen in de melkfabriek. In Saoedi-Arabië zit een man al 12 jaar in de gevangenis... omdat zijn vader niet wil dat hij wordt vrijgelaten... De 43-jarige gevangene heeft zijn straf al lang uitgezeten, maar zijn vader vindt dat hij pas vrij mag komen als hij zijn leven heeft gebeterd. Dat zeggen mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië. De man werd in 1997 veroordeeld tot drie jaar cel en 200 zweepslagen, omdat hij zijn stiefmoeder had geslagen. Hij onderging die straf, maar daarna vroeg zijn vader de rechter om zijn zoon langer vast te houden. De rechter stemde daarin toe. In Saoedi-Arabië geldt de Sharia, het islamitische recht. Daarin is het aan de rechter hoe regels moeten worden geïnterpreteerd. Sommige rechters vinden het gezag van de ouders daarbij erg belangrijk. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking met regen over het land. Minimaal rond 6 graden. Morgen bewolkt en vooral middags buien. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Hele avond en welkom bij Twee Dingen. Zometeen praat ik met Pauline Malouin-Sevensma. Zij is, was een van de eerste stewardessen in Nederland. Morgen verschijnt er namelijk het boek Luchtmeisjes. Dat gaat over de eerste vrouwen die in de lucht serveerden. Maar eerst, hoe kan het ook anders, praten we over de politiek. Premier Rutte die kon niets anders doen dan vandaag naar de koningin gaan... met de conclusie het kabinet Rutte is gevallen. En eigenlijk kondigde hij dat zaterdag al aan.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 Goedenavond, André Rauvoet. Goedenavond. U was uh, vicepremier in het uh, kabinet Balkenende Vier voor de ChristenUnie. U was minister voor Jeugd en Gezin. U bent nu voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. U bent zeg maar, de opvolger van uh, Hans Wiegel in die, uh, in die uh, functie. Ja, klopt. Uh, drie maanden doet u dat. En u hoort er natuurlijk niet echt meer bij bij die politiek. En kriebelt het <laughs> dan in zo'n weekend? Nou, ik had afgelopen zaterdag, toen het zich allemaal afspeelde in het katshuis, heb ik uh, één keer laten weten dat het wel heel even kriebelde, maar heel even. Laten we weten aan wie? Via Twitter. Ja, ja. Aan, aan, aan de rest van de wereld, zeg maar. Ja. Ja. En hoe, hoe luidde die Twitter? Of die tweet? Dat het heel eventjes kriebelde. Ja, ja, dat was de tekst. Vanmorgen moest ik spreken op een congres in, uh, in Bussum. En toen zei ik dat ik toen ik in de auto stapte... heel even de reflex had dat ik spoorslag naar Den Haag moest rijden. Maar dat ik me net op tijd realiseerde dat ik de andere kant op moest. Ja. En wat kriebelt er dan precies? Nou, ik denk dat het is vooral de, de, de, even de dynamiek die loskomt. En ook de adrenaline die dan gaat stromen. Van, uh, met, als bij zo'n kabinetsval uh, en uh, zo'n Eigenlijk eigen kabinetsval was het vanmorgen nog, maar het zat er natuurlijk dik in. Uh, en verkiezingen in aantocht. Uh, ja, je hebt dat 17 jaar actief en eigenlijk in mijn geval al 26 jaar meegemaakt in Den Haag. Er zijn sinds 1985, 86 geen verkiezingen geweest waar ik niet bij betrokken was. Dus eventjes denk je wel verhip. Uh, dit is de eerste keer dat ik de campagne vanaf de bankgeldmiddels mag volgen. En je volgende gedachte is, dat is eigenlijk wel heel erg lekker. Ja, waarom is het zo lekker dan? Nou, het is. Ik, ik heb mijn, ik heb mijn pak wel gedragen, denk ik dan. Ik heb het 26 jaar gedaan, campagnes. Heel veel campagnes actief ook meegedaan. Ook een aantal natuurlijk als lijsttrekker. Uh, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. En kortom, ik heb vorig jaar bewust een besluit genomen... om te stoppen met de politiek. Uh, dus, uh, en daar heb ik uh, nog steeds geen spijt van. Dus nee. ik verlang er niet naar terug. Maar op zulke momenten komt het wel even terug. Van, oh ja, dat was toch ook alweer een hele, hele mooie uh, fase. Ja, want je moet ook een beetje afkikken. Want Ik Zeker. Uh, begreep dat Wouter Bos heeft nu natuurlijk een column in de Volkskrant. En die schreef van, ja, mijn psychiater heeft gezegd... dat ik dit moet doen omdat om, dat de manier is... om af te kikken van de politiek, want het ja. zit natuurlijk in uw poriën. Ik we denk wel dat het is de uitspraak van een columnist op zo'n ja, moment. Hè? Nee, maar dat is wel waar. Je moet wel een beetje afkikken. Ik heb dat zelf ook gehad. Um, uh, ik, ik heb er wel zelf voor gekozen, maar je bent er niet meteen los van. Uh, maar het is ook wel heel mooi om uh, vanuit een hele andere functie, een heel ander perspectief te kijken naar wat er nu gebeurt. Maar je blijft wel een bovenmodaal politiek betrokken burger, zal ik maar zeggen. Ja. Laten we heel even gaan naar uw tijd, voordat ja. we het ook weer gaan hebben over deze tijd. En dan gaan we terug naar 9 juni 2010. Dames en heren, later vandaag zal ik aan hare majesteit de koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen. Als voorzitter van de ministerraad heb ik helaas moeten vaststellen dat een vruchtbaar pad ontbreekt waar langs dit kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie verder zou kunnen gaan. Ja, dat was volgens mij kwart over vier s'nachts. Heb ik het dan goed? Ja, niet 9 juni overigens, maar 20 februari. Oh. Uh, dit, is, dit is de nacht van de kabinetsval. Uh, dus toen uh, hebben we heel lang doorvergaderd. En uh, zaterdagochtend, ik meen dat het zaterdag 20 uh, februari was, ja. Uh, toen heeft uh, uh, de minister-president deze conclusie moeten trekken. Ja, en, en hoe, hoe, hoe was dat als dat dan midden in de nacht gebeurt? Zie je dat aankomen dat het toch echt afgelopen is? En dat hier was het de Partij van de Arbeid die de stekker eruit uh, trok? Ik bedoel... Zag u dat al lang aankomen of was het toch nog een verrassing? Is het altijd een verrassing? Nou uh, ja, ja, misschien het moment waarop het uiteindelijk gebeurt. Uh, We hebben natuurlijk niet voor niets de hele vrijdag onderhandeld over en met elkaar vergaderd, uh, geprobeerd een weg te vinden, waarop de drie partijen met elkaar konden gaan. En er zijn zeker ook uh, tot, tot diep in de vrijdagnacht momenten geweest dat ik ook uit de signalen die ik kreeg vanuit PvdA-hoek. Uh, het gevoel had van hier moeten we uit kunnen komen. Maar ja, dan op een bepaald moment gebeuren ook dingen... waar je van merkt van nee, nu om wat voor reden ook... maar nu uh, men ziet het niet meer zitten of de wil is eruit... of uh, uh, gelooft er niet meer in. En dan komt er een moment dat je denkt van... en dat was bij mij overigens uh, uh, dat was vrij, vrij vroeg in de ochtend al. Dat je zegt van ja, nee, dit gaan we niet meer redden. Nou ja, dan uh, heb je het er nog wel in de laatste ronde over... maar dan is de conclusie... en dan gaat het ook vrij zakelijk. Ik bedoel, dan... Uh, de PvdA-winstlieden uh, deelden mee dat ze uit het kabinet stapten. Uh, CDA en ChristenUnie-ministers vonden dat niet, uh, niet verantwoord om dat te doen. Uh, dus nou ja, dan geef je elkaar een hand. En dan gaan de pvda gingen in pas naar buiten. Ja, geef je elkaar dan echt een hand? Gaat het nou tot ja, je, je en, uh, ja, je groet elkaar en je sluit toch even iets af. Nou, dan doe je dat nog wel eens een keer wat uitgebreider. Uh, nog eens wat, uh, wat terugkijken. Maar wat dat... wordt er dan gezegd tegen elkaar? Want je weet ook dat je het land in de problemen stort eigenlijk. Ja, nee, het he? is voor iedereen een heel ongemakkelijk moment. Hè? Zowel voor de PvdA-bewindslieden die in één keer weggaan... en je zit daar in één keer met een klein clubje. Ik zei altijd de eerstvolgende, vrijdag, dus de vrijdag daarna... Toen hadden ze de tafel uh, een stuk kleiner gemaakt... want dan zit je met, uh, met in één keer met zes uh, ministers minder uh, aan, de, aan tafel. Maar wat voor gevoel geeft het als het dan uiteindelijk klapt op zo'n moment? Is onwezenlijk, dat is onwezenlijk. Hey, ik, do, ik, ik denk ook, ik do, zonder nou uh, helemaal weer diep te graven... in wat er toen de, die nacht gebeurd is en wie waar schuld aan heeft... maar iedereen is toch bezig om het beste van te maken... en je probeert eruit te komen. Nou, op een bepaald moment trekken een aantal collega's... een deel. de conclusie, dit wordt hem niet meer. Dit, we gaan hier niet uitkomen. Ja, uh, met alle politieke meningsverschillen die je uh, ook drie jaar gehad hebt. Maar je hebt wel met z'n drieën een flinke klus geklaard. Ja. Dat vonden we toen ook, dat vind ik nog steeds. Uh, de, de, de kwalificatie die wel eens is gebruikt van een vechtkabinet... kan ik niet plaatsen. Ik, bedoel, ik zat er middenin. Ik zou het gemerkt hebben, denk ik, dan wel. Maar dat, we hadden natuurlijk wel onze meningsverschillen. Ja. Maar we hadden ook uh, het jaar daarvoor... een stevig crisispakket op de tafel gelegd. Hè? Overigens in drie weken. Ja. Uh, dat ging, waren nog eens andere tijden, denk ik, wel eens. Uh, maar dat, dat ging toch ook niet makkelijk. Omdat je toch je hele... Uh, financieel-economische motorblok van je coalitieakkoord... aan het openbreken bent door die financiële crisis ja, die zich aftekenen. En als dat dan misgaat, dan geef je elkaar toch netjes een hand... Natuurlijk, en dan drukken de mensen ja. af. Nee, zou, maar... het, zou het nu hier ook zo zijn gegaan? Want we hebben heel veel gezien, hè, dat katshuis, en ja. beelden van al die mensen daarbuiten, rokend, hè, vooral veel rokend. Ik bedoel, kon u daar al iets uit afleiden met uw ervaring? Nou, ik ben niet zo van de, van de lichaamsbeelden uh, uh, en de, de, de, de. Om daar. Uh, lichaamstaal, ja. om daar allerlei conclusies aan te verbinden. Je kunt je er ook verschrikkelijk in, uh, in, in vergissen. Nee, maar ik maak het ook niet romantischer dan het was. Ik bedoel, natuurlijk zit daar heel veel pijn en heel veel zuur op zo'n moment dat het opbreekt. En dat moet je de hand ook wel. Uh, uh, met elkaar ook bespreken. En ja, dan want gaat, dan niemand gaat dan even dan... enorm nee, vloeken nee, of zo. Ja, dat doet u natuurlijk al helemaal niet. Uh, nee, nee, nee, dat ligt niet op mijn weg. Nee, nee. En dat maar dat de, de anderen niet. misschien dan toch? Nee, maar je merkt wel dat het boosheid is. Dat is ook frustratie en onmacht, en uh, aan beide kanten denk ik van verdraaid, hadden we hadden er toch wel graag uitgekomen, maar het, het lukt niet. En waar merk je die boosheid dan aan? Nou, aan, de, aan, de, aan de, wat de mensen zeggen: van uh, we hadden het anders gewild, maar we zien hier geen redelijke weg in. Aan de andere kant bij CDA en ChristenUnie: van maar het is toch onverantwoord, we zijn zo dichtbij, we moeten eruit kunnen komen. Uh, je kunt nu toch niet met een economische crisis in ons land en grote uitdagingen over deze zaak uh, uh, de boel laten klappen... Ja. Nou ja, dat, dat, dat is een verschil van mening, dat blijft staan. En, en, en dat het dan nu weer, weer mis is gegaan. Het ja. kabinet heeft maar anderhalf jaar gezeten, dus ook weer kort. Um, uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kijkt u daar dan naar met al uw politieke ervaring? Zag u het aankomen? Ja, dat is te makkelijk vind ik achteraf. Ik bedoel, ik hoor het nu van allerlei kanten. Kijk, eh, ik, ik ben niet de eerst aangewezen meer om nou allerlei politiek commentaar op die coalitie en wat de fout gaan in het katshuis te gaan geven. Ik bedoel, aan de andere kant, het is voor niemand een geheim hoe ik destijds, toen ik nog Kamerlid was, dacht over deze coalitie en die gedoogcoalitie. Hoe je het wendt of keert, dat is natuurlijk wel een enorm risico... wat je neemt als je premier wordt van een minderheidskabinet. Dat was mijn, even los nog van de partijen... maar mijn instelling met mijn fractie was toen ik nog in de Kamer zat. Wel, van je moet eigenlijk ook vanuit staatsrechtelijk oogpunt... maar ook politiek niet tot een minderheidskabinet gaan komen... als er nog reële mogelijkheden zijn van een meerderheidskabinet. Um, dat was mijn boodschap destijds ook namens de ChristenUnie-fractie... aan informateur Lubbers ja. en dergelijke. P probeer nou eerst nog mogelijkheden van een, van een meerderheidskabinet. Dat is heel ingewikkeld, want je had er wel vijf partijen voor nodig. Maar een minderheidskabinet. Ja. En dan zeker in laatste instantie met een partij... die geen verantwoordelijkheid wil nemen. Die ook sterke neiging heeft tot populisme en die wel heel veel macht geeft maar geen verantwoordelijkheid ja ik vond dat van mij van heel erg link ja, en, en dat is ook dat is zich nu, nu wel bewezen ja. natuurlijk, dat dat een serieuze kant is nou, even naar vandaag. Nou, moet uh, uh, Rutte naar, naar de koningin. Hè? Die heeft ontslag uh, ja. uh, aangeboden. Even terug naar uw tijd. Ik bedoel, wie, wie belt er dan bijvoorbeeld voor het eerst met de koningin? Is dat echt een taak van de, van de premier? is dus altijd, uh, ja. Nee, andere ministers bellen niet met de koningin zomaar. Nee, nee dat, uh, de koningin kan een minister uh, vragen om langs te komen. Maar nee, dan is het de taak van de primus uh, inter de, de minister-president. Zoals Bouwkende ook op dat geluidsfragment net aankondigde. Om zeggen, nou, ik ga straks naar de koningin toe. Ja. En dan zijn er verschillende formulieren leringen denkbaar. Hè? Normaal gesproken moet je echt... eerst de koningin de boodschap geven. Vandaar ook vandaag die omvloerste uh, boodschap van, uh, uh, van, van Rutte. Van ja, we, we komen er niet uit... En ik ga dat straks de, de, de koningin uh, op de hoogte brengen... van de huidige ontstane politieke ja. situatie. Maar de boodschap was natuurlijk zeker ook tegen de achtergrond... van wat hij zaterdag al zei, verkiezingen liggen voor de hand. Ja, dat klaar Wel was. Wel duidelijk, ja. ja, ja. Want, want uh, in uw tijd, toen het kabinet Balkenende en De Vier viel... begreep ik dat de koningin in het buitenland zat. Die was op skivakantie. Uh, ja, maar het maakt niet uit. Uh, dat heb ik niet eens meer helemaal scherp. Maar uh, het maakt op zich natuurlijk niet uit waar de koningin is. Het gaat erom dat de, de minister-president contact zoekt. En formeel aan de koningin de boodschap overbrengt, uh, dat, dat de minister-president niet meer ziet zitten. En het is hoe dan ook overigens aan de koningin om dan te beslissen of ze dat verzoek inwilligt. Ja. Of dat ze zegt, ja alles goed en wel, maar probeer het nog maar een keertje. Ja, wat zal ze nu doen, denkt u? Nou, de boodschap was nu dat uh, volgens mij in letterlijk in de bewoordingen... dat ze aan het kabinet uh, de, de koningin houdt het in beraad. Mm. En vraagt ondertussen aan de zittende bewindslieden. En dat zijn dezelfde als vorige week. Hè, want hier zijn geen ministers nee. of bewindslieden het kabinet uitgegaan. Dat was anders dan bij ons. Um, en dan vragen ze om alles te doen wat in het landsbelang noodzakelijk is. En dat betekende in eerste instantie dus de verkiezingen voorbereiden. Maar dat gebeurt dus wel demissionair. Ja, want u was toen ook demissionair. U, ja. Dan krijg je er als minister... Want u was minister voor jeugd en gezin. En u kreeg er opeens onderwijs, cultuur en wetenschap nog eventjes bij. Ja. Wat betekent dat dan om, om als demissionair minister door te gaan? Ga daar werken. Harder werker, ja. Dat lijkt me inderdaad ook. Het ja. is wel een heel pakket wat je er dan bij krijgt. Nee, maar je bent je als ministers... Uh, kijk, bij ons was het inderdaad anders. Er gingen, er gingen zes PvdA-bewindslieden aan ministers uit... en een aantal staatssecretaris van de PvdA. En die taken moeten wel waar worden genomen. Dus de taken van de staatssecretaris worden door de minister altijd overgenomen. Ja. Maar ja, bij onderwijs ging er uh, Plasterk als minister... en Sharon Dijksma als staatssecretaris weg... en bleef alleen maar van bijsteld over. Dus wij moesten opnieuw de taken van twee bewindslieden moesten wij uh, verdelen over, uh, over ons beiden. Maar hoe is dat dan? Is dat dan een beetje op de winkel passen? Of, of kun je nog normaal je werk doen? Of, of nou, die, uitdrukking wordt, die uitdrukking wordt vaak gebruikt op de winkel passen. Dat, dat doet wel een beetje onrecht aan wat ministers doen. Want het land moet wel gewoon geregeerd worden. Ja, maar Je kunt toch niet opeens drie uh, uh, of twee, twee of dubbel werk doen? Ja, nee, dat klopt. Nou ja, je, de, de, de, de departementen functioneren natuurlijk gewoon door. En als minister moet je... Ik, ik holde letterlijk over het bruggetje. Ik had in die tijd een knieoperatie achter de rug. Dus dat hielp niet. Maar ik ging letterlijk dagelijks enkele keren over het bruggetje tussen het ministerie van VWS... waar ik als minister voor gezin zetelde. En het ministerie van Onderwijs, er zit een bruggetje tussen over de gracht. En ik ging vier, drie, vier keer daar over dat bruggetje heen en weer... om op beide departementen de verantwoordelijkheid van de minister uit te oefenen. Maar de departementen functioneren volop. Vergis u niet, er moet een heleboel voorbereid worden. Uh, alle onderwerpen die spelen... Uh, die bij de Kamer liggen, moet van bekeken worden. Moet het doorgaan, wat ons betreft? Ja. Daar beslist de Kamer over. Maar nou, als minister en als departement moet je daar een opvatting over hebben. Uh, je kunt zelf ook zeggen: van dit onderwerp willen we eigenlijk niet meer doorzetten. Dat houden we aan. Wat, wat zit er nog in de ambtelijke pijplijn? Hè? wat gaat er richting de ministerraad? Moeten we dat doorzetten of niet? Maar hoe voel je je dan? Want dan opeens heb je een soort dubbele functie. Ja. Geeft dat ook niet een fijn gevoel dat je niet zegt: van ik, ik, ik zorg ervoor dat dit land nog even verder gaat. Die paar nou. maanden dat ik demissionair ben? Nou, fijn gevoel is niet de eerste associatie die bij me opkomt. Als ik denk aan die. Uh, aan die periode. Gevoel dan wel, wel, wel, van, wel een groot besef van verantwoordelijkheid. Um, van, uh, ja, het land moet wel geregeerd worden. En je weet dat je dus geen nieuwe ingrijpende beslissingen meer kan nemen. In die zin valt er ook een hoop stil. Ja. Want allerlei plannen die je had, moet je eigenlijk stilleggen als het om echt nieuwe dingen gaat. Aan de andere kant, ik was, uh, uh, ik was demissionair. Toen heb ik toch in uh, april 2010 nog het hele plan... voor de nieuwe stelsel jeugdzorg, waar vandaag de dag nog steeds aan gewerkt wordt... gewoon naar de Kamer gestuurd. Nou ja, dit is klaar. Ik stuur het naar de Kamer. Als de Kamer er niet over wil debatteren, hoor ik het wel. Maar ik ben er klaar. Dus uh, ik geef het wel. Ik, ik, ik leg het wel neer. Ja, en, en dan al die mensen. Hè? Want ik bedoel, dat, uh, uh, u zei net, we gingen handen schuddend uh, uit elkaar. Maar toch, hè, de Partij van de Arbeid was de partij die de stekker er toen uittrok. En nu is het natuurlijk de PVV. Als je die mensen dan in de wandelganger tegenkomt daar in Den Haag, is dat contact dan eigenlijk normaal? Of hebben de mensen nou, ja, dat... toch zoiets van. Hè, als je nou hoort hoe het CDA over Wilders praat, nou, dat gaat er niet netjes aan toe. Nee, het is wel wederzijds. Ik zie nu allerlei verwijten. Van de mensen die drie dagen geleden nog heel hartelijk met elkaar zaten te onderhandelen. En ja, ik ben er niet bij geweest hoe het daar gegaan is. Maar natuurlijk was ik, was, ik grijp maar terug op mijn eigen ervaring. want ik, ik zit er niet bij bij deze, bij deze breuk in het kabinet, althans in de coalitie. Uh, maar natuurlijk, dat zei ik al, het is on ongemakkelijk. Ik herinner me dat ik de eerste... ik heb dat naar de hand ook nog wel eens tegen Ronald Plasterk zelf gezegd... dat in die eerste, die eerste weken liep ik werkelijk de been uit mijn gat... tussen die appartement en ik was vicepremier... en we moesten een bezuinigingspakket van 3,2 miljard invullen. Dus ik zat iedere keer op het torentje, bij de minister van Financiën... en dan rende ik weer eens over het plein... En dan zaten daar een paar de A, ex pvda van de bewindslieden die nog niet in de kamer zaten, hadden gezeten. Lekker in die zaten op het terrasje te wachten op de <laughs> dingen die zouden gaan komen. Toen ja. denk ik, ja, uh, we moeten wel even iets harder hollen nu. Ja. Maar het, ja, je bent ook professioneel. En na een tijdje, um, zo gaat het in de politiek... je moet daar ook niet in, in, in rancune of persoonlijk verstoren verhoudingen blijven, blijven hangen. Uh, althans, zo zit ik niet in elkaar. Maar echt prettig was het de eerste tijd voor alle beide kanten natuurlijk niet. Het is, het is ongemakkelijk. Goed, nou, ik denk dat er heel veel ongemakkelijke gevoelens ook zijn deze dagen op het Binnenhof. Mag ik u heel erg danken voor het meepraten. André Rauwvoet, hij was dus vicepremier in het kabinet Balkenende 4 voor de ChristenUnie. En nu is hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Dit is Radio 1, tot half 9, Twee Dingen, met Alice de Bruin. Morgen dan verschijnt het boek Luchtmeisjes over het leven van twee van de eerste stewardessen van de KLM. In het midden van de jaren dertig werden zij door de KLM opgeleid. En hoe was het om een van die eerste Nederlandse vrouwen in de lucht te zijn? Ik praat daarover met een van hen, dat is Pauline Malouin-Sevensma. Dat is een van de eerste stewardessen in Nederland dus. Goedenavond. Goedenavond. Ja, kunt u zich eigenlijk uw eerste vlucht nog herinneren? Ja, mijn eerste vlucht, dat was het binnenland. Toen, uh, dat waren de allereerste vluchtjes die we hebben gehad. En later uh, mijn allereerste vlucht naar het buitenland, dat was Parijs. En, en dat binnenland, waar vloog dat naartoe dan? Naar Twente, naar Enschede, naar Eelde, naar uh, het zuiden. Uh, ja, vloog een beetje zo alle kanten op in Holland toen. Ja. En, ja. En, en kunt u zich die eerste keer nog echt goed herinneren? Ik bedoel, was u erg zenuwachtig uh, om, om daar toch opeens als stewardess op te komen draven? Nou nee, we hadden nog niet erg veel opdrachten, er werd nog niks geserveerd. We hebben zelfs nog gevlogen met uh, DC-3 met een bucket seat. Dus de mensen zaten naast elkaar langs de wand van de machine... En dat was totaal geen service of niks. We hadden alleen, uh, voor luchtzieken hadden we een hele grote zak in het midden van de machine staan. <laughs> dat was alles. Dat was alles. Dus ze kregen nog geen uh, koffie of thee of een drankje? Nee, dat was het toen in het begin nog niet bij. Na Twente, toen we vlogen, hebben we nog wel eens geloof ik een kopje koffie. Toen hadden we gewone machines. Ze hebben nog wel een kopje, een bekertje koffie geserveerd. Maar dat was nog niet veel service. Uh, het was je een beetje met de passagiers bemoeien. Mensen die, toch wel een beetje angstig waren, die hebben we ook wel gehad... waar je dan een praatje mee maakte en dat, dat soort dingen. Wat was eigenlijk uw doel toen? Mensen een beetje op hun gemak stellen? Ja, dat was het hoofdzakelijk. En uh, ja, kopje koffie, dat was erbij als het enigszins ging. Maar het was natuurlijk een beetje remoe, want het was ook laag vliegen natuurlijk allemaal. Zonder druk, penis. Die kwamen pas veel en veel later bij de grotere machines. Dus dit was allemaal nog een beetje uh, een beetje primitief... En, ja, een kopje koffie. We kregen een, thermoskan, een soort thermoskan mee aan boord. En dan moesten we proberen maar een beetje koffie te serveren als het ging. Het was nog heel gering hoor in het hele begin in het binnenland. Ja, weinig vluchten natuurlijk hè? Ja, vrij weinig. Ja, wat zakenmensen een beetje. Ja, want dat, wat, wat, u zegt zakenmensen. Waren dat inderdaad degene die daar gebruik van maakten? Of, of waren er ook andere mensen die aan boord kwamen? Nou, er waren wel enkelingen die familie gingen opzoeken, bijvoorbeeld in Enschede, of in het zuiden. Ik heb ook een passagier gehad, het was een, uh, uh, die zat in, in, in zaken, en, ja, die stuurde me later vanuit Limburg, een, Lim een Limburgse fly naar Amsterdam, om te bedanken voor de vlucht. Dat soort dingetjes. En een bakker die aan één stuk door naar Enschede, die was zo angstig, als die zat aan één stuk door te eten. Ik had van alles meegenomen maar te eten. En, of, daar heb ik eindeloos mee zitten praten. En toen kreeg ik zijn adres in Amsterdam. En dan mocht ik een brood komen halen bij hem aan de bakkerij. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Want ja, in 1946 was er nog niet veel. Dus uh, het brood was wel van de bond, Maar het was toch heel plezier dat je naar een lekkere bakker kon gaan. Ja. Maar hoe, ja. hoe kwam u eigenlijk in die luchtvaart terecht? Ik bedoel, waarom werd u stewardess? Nou, ik had er altijd wel belangstelling voor gehad, want ik heb vroeger in Zwitserland gewoond. En toen ik een jaar of twaalf was, dan fietste ik heel vaak naar het vliegveld wat bij Genève lag, Cointrain. dat nog altijd bestaat. Maar dat was toen alleen nog maar een klein houten hokje en dan ging ik kijken of er vliegtuigen langskwamen en binnenkwamen. Dat vond ik heel fascinerend. En mijn vader heeft toen één keer gevlogen. En ja, trek, het trok me altijd heel erg. En maar wat toepalm... was die fascinatie dan? Ik bedoel... Uh... Ja, ik vond die vliegtuigen, dat vond ik boeiend, dat vond ik geweldig. Dat er nou zoiets de lucht in ging en dat je daarnaar stond te kijken. En dat, dat, ja, dat was toch wel fascinerend. En toen was ik een jaar of twaalf, dertien. En hoe kwam u toen uiteindelijk bij de KLM terecht? Nou... <coughs> Ik had een vriendin die belde me op om te zeggen dat er een advertentie stond in de krant dat ze nog stewardessen zochten. En toen ben ik prompt de volgende dag naar Den Haag gegaan met mijn papieren. Ik had een middelbaar acte Frans in mijn zak. Dus, uh, en daar ben ik eigenlijk ook op aangenomen, want ik heb geen contract getekend of geen, geen niks verder gedaan. Ik werd daar alleen een beetje gevraagd waar ik voor kwam. ...en dat ze eigenlijk al voorzien waren van stewardessen... ...en uh, mag ik uw papieren even zien? Toen liet ik me middelbare akte Frans zien... ...en toen dachten ze, nou dat zullen we even checken of dat allemaal wel klopt. En toen werd ik in een kamertje neergezet... ...en toen kwam er een jongeman die aan de schoon in Lausanne had gezeten gedurende de oorlog... ...dus die vlot Frans sprak en die kwam echt op me af zo van ik zal je even kijken wat dit is, en uh, nou ja, die kreeg natuurlijk meteen een repliek in vlot Frans, dus uh, Toen was het op goed. die basis werd ik aangenomen. Ja, en, en de opleiding, wat stelde dat voor in die tijd? Nou, de allereerste opleiding was uh, heel, heel gering ook. Daar was geen tijd voor. We hebben wat Spaanse lessen gehad... en een psychologische test en een medisch onderzoek... en een klein beetje wegwijs gemaakt uh, hoe dat met serveren moest gaan. Maar het was een beetje beperkt nog, ja. ja en, en moest u eigenlijk, want dat was natuurlijk een enorme mannenwereld toen... die luchtvaart is misschien nu nog wel, maar toen natuurlijk helemaal... En daar kwam u natuurlijk opeens, Pauline Malouin, met uh, de acte Frans dan weliswaar. <laughs> uh, maar hoe werd u daar verwelkomd door die mannen? Nou, op de buitenlandse vluchten, toen we voor het eerst met stewards te maken kregen... die vonden het niet zo leuk en die, die zaten ons echt wel een klein beetje dwars... en een beetje, een beetje vervelend tegen ons te doen, maar ja, dat is allemaal heel gauw weggezakt. Uh. Ja, wat deden ze dan? Ja, een klein beetje kleineren en uh, dat je met de, met de passagiers een beetje anders moest omgaan. Er was er een die zei op mijn eerste vlucht naar New York... ja, je moet je blouse een beetje verder open doen, een paar knoopjes. En een ja. beetje voorover bukken, je moet een beetje met die passagiers... Nou, dat was allemaal, je wist niet wat je, wat je overkwam. Dat was allemaal, uh, ja, een beetje bijzonder gewoon. U kreeg eigenlijk de opdracht om een beetje te flirten met de passagiers. Ja, dat was het een klein beetje wel, ja. ja. Een beetje, dat je een beetje vlotter nog moest zijn met de passagiers. En wat deed u? Niks. Ik deed gewoon zoals ik was en ik deed op mijn manier en uh, ik praatte met de passagiers en dat ging allemaal heel plezierig en heel goed. Geen probleem. Nee, want er wordt natuurlijk altijd wel gesuggereerd alsof er in de luchtvaart van alles gebeurt. Hè? Alsof die stewardessen allemaal bovenop die cockpit uh, mannen vliegen en zo. Maar dat dat gebeurt toch niet of wel? Of heeft u nee, dat ook meegemaakt? Nee, dat was heel gering. We waren natuurlijk wel het enige meisje aan boord met een hele bemanning. Dus uh, ja, uh, als je had gewild, dan, dan, dan, dan misschien wel. Ik weet het niet. Ik, ik heb daar nooit uh, enig probleem mee gehad van gehad. En het ging allemaal heel goed. En, uh, ik, ik stond er goed op. Ik had geen, uh, geen dramas meegemaakt wat dat dan gaat. Nee. En wat vonden ze thuis eigenlijk dat u dit beroep ging doen? Nou, mijn vader vond het niet zo geweldig. Mijn moeder leefde niet meer. Die span na de oorlog overleden helaas. Maar mijn vader vond het niet zo erg geweldig. Want hij had natuurlijk toch ook een beetje het idee mannenwereld en waar kom je in terecht en uh, hoe en wat. Maar nadat hij zelf een keer gevlogen heeft uh, met, met zijn tweede vrouw, uh, toen uh, had hij er wel een andere kijk op. Nou, laten we nog heel even uh, uh, gaan luisteren naar een, een heel oud fragment... wat we hebben uh, gevonden. Dat was de openingsvlucht, de eerste vlucht van KLM naar Montreal. Okay. Als het goed is, was u daar ook aan boord. Maar we gaan eerst even luisteren. En hier zitten we dan nu in de Batavia, op weg naar Gander. We zijn enkele uren geleden van Prestwick in Schotland vertrokken. We hebben de heuvels en de rivieren en de kastelen van Schotland achter ons gelaten... En we bevinden ons nu dus ergens boven de Atlantische Oceaan. De gezagvoerder, de heer Van Rees, heeft eventjes tijd en is eens in de cabine komen kijken hoe zijn gasten. Want hij is toch uiteindelijk de gast weer het maken. Uh, meneer Van Rees, uh, wij zitten hier nu overdagelijk eventjes in deze cabine. We zeggen wij zitten er al door en u komt nu eens even kijken. Ik heb zo pas gezien dat de prins ook eventjes bij u in de cockpit is geweest. Heeft hij nog gevlogen? Nee, de friends heeft nog niet gevlogen, maar zal waarschijnlijk vliegen na Gender. Ja, mevrouw Malouen-Sevensma, u was een van de stewardessen aan boord, hè? Ja, dat klopt. Heeft u nog gesproken met Bernard toen? Nee, niet apart. We hebben wel natuurlijk in het begin uh, aangeboden een, een kauwgommertje en zo. Dat zijn de Koninklijke Hooglijn meteen zei van nee, dat hoeft niet, die titel gewoon, uh, gewoon doen. Maar ik heb hem verder niet gesproken. We hebben verder, de, nee, dat hebben we aan de journalisten en, en, en alles overgelaten. En dat bemoeiden we ons toch eigenlijk verder niet. Maar ja, als hij wat nodig had, dan, uh, dan waren we er. Maar, maar ik bedoel, hoe, hoe was dat om, om met hem in zo'n vliegtuig te zitten, helemaal richting Canada? Nou, dat vond je wel bijzonder natuurlijk. Dat vond je toch wel, uh, ja, toch wel een hele eer dat je, dat je daar als stewardess was aangewezen. We waren met z'n twee, twee stewardessen waren we. Nou er komt er morgen een bijzonder boek uit uh, in Nederland. Uh, Luchtmeisjes, over het leven van twee van de eerste stewardessen van de KLM. Uh, u kent een van hen hè, die daarbij was, want je had uh, Trix Wind en Hilda Bongertman. Wie kende u? Treksterwind, dat is na de oorlog, was zij onze hoofdstewardess. Toen wij dus net begonnen te vliegen, toen was zij de hoofdstewardess. Wat was dat voor een ja. vrouw? Ja, gewoon plezierig en aardig. Maar liet eigenlijk niet veel over het privéleven los. En we hebben ook tot... Uh, hey, ik heb nooit geweten dat wat ze allemaal had meegemaakt. Dat nee. heb ik eigenlijk pas uh, toen ik uit de KLM was, veel later gehoord. Ik heb later nog ook contact met haar gehad in de zeventiger jaren... Toen ze ook onder behandeling was bij professor Bastiaans in Oestgeest. En uh, toen heb ik daar meer van geweten. Maar ja, want niet... zij, even voor de duidelijkheid, zij zat in het verzet. Hè? Daar gaat dat boek over. De ene ja. stewardess uh, maakte eigenlijk carrière binnen de NSB. En Trix ging in het verzet. En, en dat was iets wat, wat u eigenlijk als collega's niet wist. Van elkaar. Nee, in die tijd, nee, hebben we daar nooit iets van geweten. Daar had ze het nooit over dat ze zo'n uh, wat ze allemaal mee had gemaakt. Dat wisten we echt niet. Maar nee, hoe was de band eigenlijk onder elkaar? Nou, toch wel goed toch wel goed. Uh, ik, was, ik had een hele goede band met Rikse Wind. Zelf had ik een goede band en met de rest van de stewardessen ook. Maar ja, je bemoeide je niet zo erg veel met elkaar. Je kwam elkaar tegen op de grote vluchten. Dat wel. En dat was altijd helemaal prima. Nooit een probleem gehad. Niks. Ligt u nu nog wel eens? U bent nu 89. Jawel, enkele keer zit ik nog... Uh, Zit ik in een vliegtuig? Ja, in de EasyJet. Daar ben ik wel een paar keer in geweest. Ik heb niet veel meer met de KLM gevlogen de laatste jaren eerlijk gezegd. Nee, wanneer bent u ermee opgehouden met dat werk als stewardess? 1954, 1954. Toen bent u gestopt? Ja. En mist u het nog wel eens? Ja, in zekere zin wel. Maar ja, je hebt zo'n vreselijke leuke en bijzondere tijd meegemaakt. Uh, je, je kijkt er nu een beetje anders tegenaan. Allemaal wat je als je vliegt. Ja, waarom dan? Nou ja, het is natuurlijk zoveel groot geweest. En ik heb natuurlijk een periode meegemaakt dat het de KLM één grote familie was. Vooral de eerste drie, vier jaar na de, na de oorlog. Dat was wel heel bijzonder. En dat is nu niet meer het geval? Nee, dat is nu heel anders geworden. Het is natuurlijk een heel ander formaat allemaal. Alles groot, grote machines. Bedankt in ieder geval voor het uh, meepraten in Twee Dingen. Dat was Twee Dingen voor vandaag. Als u naar onze website gaat, dan kunt u meer informatie krijgen. Tweedingen.nl. U kunt ook twitteren, at @tweedingen. Twee Dingen. Zo dadelijk. BNN Today, Willemijn, wat ga je doen? Wij hebben de journalist van de Volkskrant, Hein Jansen... die um, dit weekend in die trein zat, die een enorme botsing kreeg. Hij is zo meteen hier. We hebben verder Erwin Wennemars natuurlijk, want het is maandag. Hij gaat... Uh, Meetrainen met de acht hele lange sterke mannen. Roeien dus. En nog veel meer. Ik zou vooral blijven luisteren. Eerst het nieuws met Christian Bonenbakker. Radio 1. Het NOS-journaal fans van FC Utrecht mogen donderdag in Amsterdam geen demonstratie houden. Burgemeester van der Laan heeft de actie verboden omdat hij ernstige ordeverstoringen verwacht. De Utrecht-supporters wilden rond de bekerfinale tussen Jong Ajax en Jong FC Utrecht demonstreren... tegen wat ze noemen de verdere criminalisering van voetbalsupporters. Een krappe Kamermeerderheid wil nog voor de zomer verkiezingen. VVD, PVDA en SP denken aan 27 juni. Andere partijen en ook de kiescommissie dringen aan op meer tijd. Anders zouden nieuwe partijen geen eerlijke kans krijgen... en zouden kiezers in het buitenland te weinig tijd hebben om zich te registreren. De spoorwegpolitie heeft drie jongeren opgepakt voor berovingen in treinen. Ze zouden vooral hebben toegeslagen op de lijn Utrecht naar de Bussum. Volgens de politie riepen de jongens ook geregeld grove teksten... door de intercom van de trein. Waarschijnlijk hadden ze de sleutel van de omroepinstallatie. En de fiot verdenkt een Amsterdamse tandarts van fraude. Hij zou 400.000 euro hebben gedeclareerd... voor behandelingen die hij nooit heeft verricht. De fiot heeft beslag laten leggen op verschillende bankrekeningen... en twee huizen van de 29-jarige tandarts. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1... BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 23 april 2012, drie over half 9. Goedenavond. De treinbotsing in Amsterdam komt waarschijnlijk doordat de machinist door rood reed. Volgskrant journalist Hein Jansen die zat tijdens de botsing in de trein... en hij hoorde het de machinist meteen toegeven. Hij vertelt zo zijn verhaal. Het is maandag, dus Erme Wennemers over sport natuurlijk. Hij is voor Olympische Erben mee gaan trainen met acht hele lange sterke mannen. Dat hoor je zo rond kwart over negen. En rond kwart voor tien, waarom Brak Wilders? En hoe gaat het nou verder met hem en met de PVV? Wil je meekijken? Dat kan via radio1.nl. En dan klik je natuurlijk op de webcam. En dan uh, zie je dat de studio vol zit met heel veel mannen. En ook twee vrouwen trouwens. Um, en die gaan hier zo allemaal spelen. Maar één uh, belangrijke man in dat gezelschap, een heel belangrijk: Rutger. Rutger Hoenenmakers, goedenavond. goedenavond. Zometeen wie jij bent en je gaat hier prachtig live spelen. Ik heb je laatst live in concert gezien. Oeps, daar ging mijn microfoon. En dat was fantastisch, vond ik. Dat zometeen. Maar eerst even, wat heb jij vandaag uitgesproken? Ik heb heerlijk een dag vrij gehad vandaag. Dus ik heb eigenlijk heel weinig gedaan. En toen moet je toch nog s'avonds naar zijn? Toch nog, ja. En um, is dat oké? Okay, uh... Ja, ik vind het lekker. <laughs> Ja, lekker. Het is heel saai om niet te spelen als je op tour bent. Dus... Nee, ja, precies. Nou, zometeen uitgebreid live. Tot zo. Maar eerst Luc natuurlijk. Ja, zometeen in Today's Topics uh, nieuws over het treinongeval in Amsterdam. Een campagne van minister Opstelte. Je mag je vlindermes straffeloos gaan inleveren. Er wordt nu in de gelegenheid gesteld om zijn mes straffeloos in te komen leveren... zonder enige vorm van registratie. Word uh, je daarna gepakt met zo'n mes, dan levert dat een boete op van tenminste 350 euro. Verder berichten over q voetbalnieuws en de Britse prins Harry die wordt beloond voor zijn liefdadigheidswerk. en dat een beetje qua Wat heb zo jij voor van voetbalnieuws dan? Nou? Ja, dat zeg ik nog ja. niet. Ja. een verrassing allemaal. Oh, okay. ja. oh, Robert dan... <grijpje> Want Robert heeft geen voetbalnieuws. Nee, ik heb lekker turnnieuws. Zo meteen uh, voetbalnieuws trouwens. De Nederlandse Turnbond heeft voor de tweede keer in korte tijd een rechtszaak verloren. Eerder volgt Jeffrey Wammers. Je weet het nog de voortijdige uh, voordracht van Epke Zon. Onderland met succes aan. En nu stelde de rechter Saline van Gerner in het gelijk. Die was het niet eens met de voordracht van Wyoming Marcella voor de Olympische Spelen. Nou, die voordracht was inderdaad te snel. Dat vindt de rechter dus ook. De bond mag pas na de wereldbekerwedstrijd in Gent, dus begin juni, de definitieve voordracht bepalen. Van Gerner en Marcella hebben dus weer gelijke kansen. Al erkent van Gerner dat ze de schoonheidsprijs niet heeft verdiend. Ja, het is niet de manier waarop het hoort te gaan. Maar uh, ik ben blij dat ik het heb gedaan. En ik kan nu achteraf niks verwijten van had ik toen maar uh, die stap gezet. Voor Marcella komt de uitspraak uiteraard niet goed uit. Maar ze blijft strijdvaardig. Ja, het is natuurlijk wel, uh, wel shit. Maar mijn doel en mijn planning, dat blijft gewoon hetzelfde. En uh, ik ga natuurlijk nog steeds voor die uh, Olympische Spelen uit. Atlete Miranda Bonstra, die mogen blijven hopen op de Olympische Spelen in Londen. Ze liep in de marathon van Rotterdam... een tijd die maar acht seconden boven de limiet van de speler lag. Het Nederlands Olympisch Comité gaf in eerste verklaring aan dat er niet van die limieten afgeweken zal worden. Maar de Koninklijke Nederlandse Atletiek-Unie heeft haar toch bij NOCNSF voorgedragen voor Londen. De KNAU ziet een sprankje hoop omdat technisch directeur Maurits Hendricks van NOCNSF kort na de marathon zei dat ook de menselijke maat mee zou tellen bij definitieve nominaties. wordt dus vervolgd. En dan het beloofde voetbalnieuws. Erwin Koeman gaat het komend seizoen aan de slag als trainer bij RKC. Hij volgt daarna vertrekkende Ruud op.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 Weten wat ze kunnen, weten wat ze niet kunnen. En, uh, en natuurlijk het voordeel spreekt ook voor mij uit dat, dat, uh, dat ik de club ken. Erwin Koeman, straks om tien uur veel meer sport in de Lijn. Ook aandacht voor Robin van Persie. Voetballer van Arsenal die door zijn collega's is uitgeroepen... tot beste voetballer van Engeland in dit seizoen. Doe maar. En zometeen dus het voetbalnieuws met uh, Luc. <laughs> met Luc, dat sowieso. Robert, dankjewel. De treinbotsing in Amsterdam die lijkt veroorzaakt te zijn doordat de machinist van de sprinter door rood reed. Dat heeft de minister Melanie Schulz van Hagen vandaag tegen de Tweede Kamer gezegd. Nou, je hebt het gehoord, door het ongeluk raakten ruim 100 mensen gewond en één vrouw overleed. En er zijn ook heel veel ernstig gewonden. Hein Jansen is volkskantredacteur Die zat toevallig in die sprinter die door rood gereden zou zijn. En hij hoorde dat de machinist ook meteen toegeven na de botsing. Hein, goedenavond. Goedenavond, hallo. En vanwege dat verhaal uh, is de politie op dit moment bij jou op bezoek of ze zijn net weg? Ja, ze zijn net weg. Ze waren hier uh, nu of zes, half zeven en wilden van alles en nog wat weten. Uh, um, omtrent, uh, nou, zeg maar, een beetje de toedacht. En wat wij als oor en ooggetuigen uh, uh, daarvan weten. Ja, wat, ja. Is, wat is het belangrijkste dat je ze verteld hebt? Nou ja, toch dat ene zinnetje van de machinist... die uh, na de grote klap, uh, uh, toen iedereen weer een beetje bij zinnen was... Uh, haar cabine uitkwam. Wij zaten helemaal voorin. Dus uh, de eerste die, die ze zag waren wij en een collega van haar... een conductrice die uh, uh, ook in die coupé zat. We waren maar met z'n drieën. En uh, ze een beetje uh, ja, vrij droog en toch wel beheerst zei van... ik vrees dat ik een rood sein heb gemist... Uh, ja. Dat waren echt letterlijk de woorden. Ik vrees dat ik een rood sein heb gemist. ...en ze keek naar ons... ...en uh, ze leek het eigenlijk tegen zichzelf te zeggen... Uh, ...toen pas zich realiserend... ...wat er gebeurd was... ...want nou, ze zag ons daar toch wel een beetje in verwarring zitten... Uh, ...haar collega... ...die was met haar hoofd tegen de, de bank... ...voor haar geklapt en die had dus een enorme bloedneus... ...dat zag er enger uit dan het uiteindelijk was... Mm -hmm. ...en ze zag natuurlijk... ...in de verte die trein... ...de rest van die trein... ...waar van alles aan de hang... ...mensen in het gangpad lagen... ...mensen aan het schreeuwen waren... ...mensen aan het redderen waren... ...dus die vrouw... Die die reden zich toen pas, de machinist was een, was een vrouw van een middelbare leeftijd, wat er aan de hand was. En die zin, dat is natuurlijk toch wel eigenlijk heel essentieel. Als, iemand, als, je, als je net in een ongeluk zit en eigenlijk hoor je daar dat, er misschien, dat zij misschien door een rood zijn is uh, gereden. Om het zichzelf dat als het ware afvoeg. Dat vond ik wel opmerkelijk. Ja, het kwam op jou heel oprecht en echt over, in ieder geval. Ja, en ik denk ook van. Ze zal het niet eens. Uh, be, be, maar ja, iemand zoekt natuurlijk naar een oorzaak. Zij is verantwoordelijk. Zij zit daar achter die. in die stuurhut om die trein te besturen. En als je dan tegen iets aanbotst. Ja, dan moet dat ergens doorkomen. Ja. Dus ja, dat was heel. Uh, uh, Even, um, want dit heb jij net aan de politie verteld. Nou ja, dat, dat, is, uh, dat nieuws uh, Schilds van Hagen heeft vandaag in die brief aan de Kamer ook gezegd. Zo ja. is het waarschijnlijk gegaan. Um, even terug naar die zaterdagmiddag. Want jij, jij zat dus meteen achter de machinist. Ja. Um, eerste klas. Ja. En wat was je aan het doen? Een boek aan het lezen of zo? Of? Nee, ik was uh, met mijn, reis, mijn vriend en reisgenoot waar we op weg van Amsterdam naar Wormerveer. En... Uh, om daar gezellig uit eten te gaan. Of dus iets privés. Niet voor mijn werk, niet nee. als journalist, maar gewoon als privépersoon. En we zaten wat te kletsen. En in goede moed, want het was vroeg zaterdagavond. Tenminste, net na zes En een leuk avond in het vooruitzien. Ja. Dus je zit wat te kletsen. En de trein die je reed van Centraal naar de volgende station. dat was Sloter, eh, Amsterdam Slotenmier. Hoe heet dat? Nee, Dijk? Ja, Dijk, dat was hem. <laughs> en, uh, nou ja, dus een beetje kletsen, een beetje uh, gezellig. Zaterdagavondgevoel, vrije avond. Mm -hmm. En, nou ja, dan, dan, wat ik wel merkte meteen, was dat hij enorm... Uh, we waren al goed op, op, op vaart, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dan ineens die, uh, dat gevoel... Hé, hey, hij redde wel heel sterk, zo sterk... dat je eigenlijk, zeg maar, in je bank wordt teruggeduwd. Uh, en dat je dat ook voelt, bijna lichamelijk. Van, nou, dit is wel een hele... En, en ik uh, weet nog dat ik me dacht van... oh God, als er maar niet iemand voor de trein springt. Of het, ja. Weet je wel, dat, je, dat hoor je wel eens, dat ja. machinisten al groenlijke dingen meemaken langs het spoor. Of dat die eens moet remmen voor, voor een auto op de trein of wat dan ook. En nou ja, voordat je die gedachte af had gemaakt, was de botsing al een feit. Wat, wat gebeurde er toen? Nou ja, dan is het een enorme dreun. En omdat die, wij zaten in die, in, die, in, die, in die cabine eerste klas en achter ons was er zo'n glazen wand en een glazen deur... waarmee die cabine wordt afgesloten van het halletje. Dat klapte allemaal... Uh, uh, uh, stuk, dus uh, dat werd een enorme regen van uh, glasstukken uh, en scherven. Uh, ja, en, en werd iedereen zelf... in paniek toen? Nou, niet paniek. We werden zelf zeg maar uit, uit, je, uit je bank ja, bijna weggeslingerd en je komt dan terecht op de bank die tegenover je staat, die gelukkig leeg was. Uh, dus je, je, je, je, je, je verwond je wel. Ik bedoel in die zin dat je, je, je, je benen zijn uh, beurs en, je, en mm. mijn ribben en zo. Maar niet iets ergs. En dat realiseer je als eerste: van God, alles zit er nog op en aan. Ik bloed niet. Uh, hoe is het met jou? Uh, dat zijn dan de eerste primaire reacties. Hm. Uh, en toen uh, grote paniek in de trein daarnaast. Ja, zeker. Ik, en ook echt uh, geloei. Ja, dit, niet gegil in de zin van hysterisch of paniek, maar wel. Verbijstering, uh, uh, mensen die. Uh, ja, midden in het gangpad lagen. Want kijk, wij hadden het gelukt dat die coupé uh, vrij rustig was, sterker nog. Wij samen en de conductrice die schuin achter ons zat, waren de enige in die coupé. Uh, de trein was best druk. Op op centraal station waren heel veel mensen ingestapt. Ja. Uh, zaterdagavond uit, uh, weer naar huis of zo. Uh, dus die tweede klas coupé, daar, daar was het vol. Er stonden ook mensen, het uh, was niet overvol als in een spits, maar gezellig druk. Als je dan wordt weggeslingerd, dan bots je natuurlijk tegen al je medepassagiers op. Nou ah ja, je, dat, je... dat hebben we gezien natuurlijk. Wat verschrikkelijk uh, ja. verschrikkelijke gewonnen. Heb je nog iets gedaan Dan heb je geholpen? Oh. Ja, ja, nou wij moesten, uh, uh, na, na een minuut of tien kwamen er, uh, kwamen er dus de hulpverleners allemaal af en aan die trein in. En die zeiden vooral, blijft u zitten, uh, wij helpen. Uh, uh, maar omdat we anderhalf uur in die trein hebben gezeten, zijn we op een gegeven moment toch gaan lopen. En het is, het is niet het helpen in de zin van dat ik uh, armen recht kan zetten of, uh, of bloedneuzen kan stelpen, Maar je kan wel mensen die voor in shock zijn daar kan je even mee praten en uh, ervaring uitwisselen. Dat, dat helpt ook. Want kijk, wij, wij zijn, als je met z'n tweeën dat meemaakt dan heb je elkaar. Maar er waren natuurlijk heel veel mensen die alleen aan het reizen waren. Dus je hebt wat mensen gerustgesteld Ja, en die ook. willen dan toch een beetje aanspraak of een beetje hun verwarring en hun verwondering en wat is allemaal aan de hand. En ik heb overigens tegen niemand gezegd wat wij hadden gehoord uh, van de machinist, behalve dan aan het eind van de avond, toen we uiteindelijk uit de trein waren, tegen de politie. Ja. Uh, nou, wat, en die ja. waren net bij jou op bezoek. Heb ja, je ik vind verhaal, dat toch wel een dan... taak dat je dat moet melden als je Do dat hoort. Ja, dat lijkt me toch wel. Ja. Ja. Ja. Goed, Heijn Jansen, met jou is gelukkig alles goed. Hè? Jij mankeert niks. Dat is nee, maar... ik wat, nee, ik heb wat gekneusde ribben en een zeer scheenbeen. Maar dat, uh, dat is binnen een week weer over. Goed, dankjewel. Ja. Goed dat je je verhaal deed. Oké. Okay. Tot ziens, doeg. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, aan het begin van het jaar, uh, iets heel anders dan... hadden we het hier in Today over de muziek van 2012... met een aantal muziekkenners. Er was één naam, die noemde iedereen. Dat was Bart Constant. Ik zou zeggen, Bart, neem de microfoon. Want we gaan eerst ga je spelen. Okay. De man die het helemaal gaat maken in 2012. Um, uh, wordt gezegd, Giel is groot fan, De Wereld Draait Door is groot fan. Nou, dan, dan heb je het eigenlijk al gemaakt. En het heeft even geduurd. Maar nu is hij dan eindelijk hier. En daar ben ik heel erg blij mee. En hij speelt No North So Stout. Zo so zelf, moet ik het wel goed zeggen. And have it sound right These things must have gone Down south early on I wasn't too bright So I start out With one rash decision And none of the plan That's just it Can't tell if the world took a hit. What a man to the days it got far, too far out of hand. That's just it. It all. in perfect control, well mostly I do, or wish that I did, let's see if I can, sneak in at the end, to catch the best bit. Given the time, hand me a clue, a question that gets me right back on the peak. That's just it, I can't tell. That's just it. Onder, en nou ja, dit is de het Goede Makers Bart. Ik zeg het verkeerd om. Bart Constant is de artiestenaar, Rutger Hoedermaker... is de man die het allemaal maakt. No North, South, South. Ik vind, ja, ik vind het fantastisch. Ik Dank je wel. Ik was laatst, dat zei ik net al... ik was een, uh, bij een concert van jou, dat mm. weet jij niet... maar ik stond in het publiek in Tivoli de helling. En het, uh, jouw muziek wordt wel omschreven als sferische pop... Hè, of filmische pop, zoiets. Ja, ik heb het allebei en, gehoord. Ja, <laughs> ik, ik stond er helemaal een beetje weg te spesen. Nee, ik had niks op, alleen een biertje, maar een beetje... en op een gegeven moment zei ik tegen een vriend van mij... Hey, maar hij zingt ook. Die gast. Ja, hij zingt de hele tijd. <laughs> <laughs> maar ik was zo in... je, Ik had ik helemaal niet meer door. Ja, ik, vind, mooi. ik vind het supermooi. Dank je, ja, en, um, je Terwijl... Je, hebt, je komt ergens heel anders vandaan. Dat zullen de meeste Radio 1 luisteraars niet weten. Uh, je was techno, hè? Je maakte je. Ja. Uh, even een voorbeeldje van als... Uh, hoe heet het nummer? Een Think Niles Drink. Technopunk-achtig, hoe zeg je het zoiets? Ja, volstrekt ja, ja. anders. Mm -hmm. Hoe kom je in vredesnaam van wat je net hebt laten horen, hoe kom je daarop uit terwijl je van Technopunk komt? <laughs> nou, dat, dat moet er langer dat, dat er gaat zijn. Daar gaat vooral veel tijd overheen. Ja. Um, de logische stap naar die, naar die plaat, dit is de, die heb ik onder de naam heb uitgemaakt. gemaakt. Dat is vijf jaar. Die Technopunk, hè? Ja, ja, ja. ja. Dat was, die is uitgekomen in 2006, dus dat is al een tijdje geleden. Ik ja. um, ben eigenlijk. Heel, heel erg gaan focussen op liedjes schrijven daarna. Want dit waren ook wel liedjes, maar heel erg knip- en plakwerk op de computer en collage technieken eigenlijk. Ja. Um, en daarna veel meer geïnteresseerd geraakt in liedjes schrijven en over een periode van vijf, zes jaar hierop buiten gekomen. En dat heb je gedaan in Berlijn? Hè? Mm -hmm. Want je was Altijd geloof ik hields, ja. van plan een half te gaan ja. inmiddels woon je er vier en een half jaar. Ja. Wat is het dan aan Berlijn? Berlijn kennelijk heeft Berlijn je geïnspireerd om, om een heel ander soort muziek te gaan maken. Uh, ja, ik denk dat het die, op zich die, die verandering al wel uh, in gang was gezet. Maar dat Berlijn daar wel een rol in heeft gespeeld om, dat, om daar nog verder in te gaan. En, Hoe dan? Wat voor rol? Nou, ik heb daar vooral een soort rust gevonden. En, en uh, ook een, een, gewoon een hele fijne plek waar ik kan werken. En waar ik me op mijn gemak voel. En... Uh, ik, heb me, ik, heb me in, ik woonde daarvoor in Amsterdam en daar ben ik nooit helemaal tot rust gekomen. Zeg maar. En dan maak je ook hele onrustige muziek, ja, ja, zoals technopunk. Het, ja. En dan kom je in Berlijn en dan. Ja. Ja. Terwijl Berlijn is nou niet bepaalde de meest rustige stad die ik ken. Ik bedoel, alles draait ja, daar om het uitgaan, toch? Bepaalde stukken wel. Bepaalde ja? stukken zijn ook wel heel rustig. En daar als je waar er woont, woont dan, dan, dan zie je natuurlijk gewoon de, de ja, wat, je, wat je normaal ziet als je ergens woont. Ja. En dan is er vooral heel veel ruimte en veel groen en grote huizen. Oh, dan had je en, misschien uh, beter ergens op het platteland kunnen gaan zitten. Of ja, je dan met maar iets... daarvoor hou ik toch weer te veel van steden. Dus uh -huh. dat, uh -huh. Terwijl Berlijn. Berlijn is dus de stad van de techno. Ja, is, en jij, jij keert je daar af van de techno. Ja, dat is een beetje de paradox. Dus dat is ook lastig, want ik, ik had daardoor heel veel moeite om een band bij elkaar te zoeken. En, uh, uh, want als je daar iets met elektronische muziek doet, dan, dan iedereen kan iedereen je helpen en, en uh, iedereen is je vriend ook. Maar ja. Zodra je dit soort dingen doet, dan wordt het lastig. En dan moet je echt goed gaan zoeken. Als dus jij moest met briefjes in een supermarkt of ja, zo naar wie wilde van, er... ja, ja. <laughs> En deze twee dames die hierbij hier bij hebt. Uh -huh. uh, op drums en op keyboards. Dat zijn uh, Duitse. Dus die, uh, of de, niet? De, de keyboardspeler is Amerikaans. Oh, maar die okay. woont al lang in Berlijn. En die ken ik ook uit Berlijn. Katrien uh, de drums is Duits. En, uh, dus die nee. heb je, hebt je echt daar op gedaan? Ja. Ja, zeker. Ja. Maar het heeft ook wel iets met de liefde te maken, geloof ik, dat je bent uh, blijft plakken in Berlijn. Ja, maar dat is eigenlijk pas later gekomen. Ik had eerst besloten om te blijven en toen kwam er nog een hele goede reden bij. En nou ja, goed. Ja. En wat, wat ik, uh, wat volgens mij is iedereen die ergens tussen de, weet ik veel, nou ja, de twintig en de veertig is, die vindt Berlijn altijd fantastisch. Ja. Um, uh, de sfeer, ik ben er zelf ook een paar keer geweest, maar jij woont er echt... Ik vond het ook heel bijzonder toen ik daar was, maar ik kan niet zo goed omschrijven wat dat dan is. Wat is er toch aan Berlijn? Nou, ik, ik, ik denk die dingen die ik net noemde, dat dat wel een reden daar, of een, een deel daarvan is. De, in ieder geval de rust, de ruimte. Want ik bedoel, alles is daar groter en breder en, en staat verder uit elkaar. Um, het is, je, hebt, je hebt ook niet heel erg veel uh, grote gebouwen, dus je, je hebt altijd ook heel veel lucht om je heen en veel groen daardoor. En, dat, ik denk dat dat wel een hele belangrijke reden is. En, en er is nog heel veel ruimte, dus je kan ook gewoon nog heel veel doen. Je kan, je kan dingen ontwikkelen, je kan feestjes geven op hele rare plekken... je kan optreden doen op rare plekken. Dat is het plekken. leuk, hè? Je kan ja. gewoon... Dat weet ik nog, toen ik daar was, het, dat, dat de cafés op straat leken wel alsof die mensen die middag hadden besloten... hey weet je wat, we beginnen hier een café. Vaak is dat ook zo. Ja, en dan drie dagen later ja. is het weer weg... En, ja. Ja, is het, er dat, de, is het loopt heel snel door, zeg maar. Dus uh, dingen zijn er dan vaak maar een korte periode en dan is er weer ja, iets nieuws. Dat is inspirerend ook. Ik vind het wel spannend. Ja. Ja. Um, ik zei net al: de wereld draait door. Is gek op je giel is gek op je Nou, Dan mm. heb je uh, de twee belangrijkste programma's uh, Sleeping Mensen achter je, geloof ik, in ja, Nederland. Ik ja. um, de, de, de, de Nederland veroveren en dan groter? Ja, graag, ja. <laughs> Duitsland? Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik ben niet voor niks ook in Duitsland gaan wonen, Dus ik wil heel graag ook het land uit. Ik heb wel de ambitie om deze plaat ook ja, buiten Nederland uh, te gaan laten horen. Um, en dat, ja, dat, dat gaat heel langzaam. En Amerika begrijp ik uiteindelijk. Dat dat, hier dat ergens dat, achter ja, je hoofd zit. Dat wil ik heel graag. Ik heb mijn management ook daar zitten. Dus dit idee is wel om daar ook naartoe te gaan. En, uh, en daar ook meer te gaan doen. Ja. Volgens mij ben je veel te bescheiden voor Amerika. <laughs> Nou, dat zullen we nog wel eens zien. <laughs> Moet je niet meer een attitude hebben dan? Of dat komt nog? Nou, dat komt nog. <laughs> dat dat komt daar werk nog. ik nog aan. <laughs> daar werk je nog aan. Ja. Nou, ik ben blij dat je hem nu nog niet hebt in dit geval. Moet ik je nou Bart Constant noemen of Rutger maken? Het mag allebei. Nou, dan doe ik gewoon Rutger, want zo heet je echt. Rutger was hier, maar hij speelde als Bart Constant. No North, No South. Van het album Tell Yourself Whatever You Have To. Zegt goed, hè? Rutger, dank je Graag gedaan. BNN Today. Hashtag Durf te Vragen. Ja, wil je dat nummer trouwens nog een keer beluisteren? Van wat je net hoorde van, uh, van Rutger Goedemakers. Check morgen even facebook.com/bienentd. We hebben een heel mooi filmpje bij gemaakt. Dat zie je dan daar staan. Durf te Vragen. Sinds wanneer prikken we eigenlijk gaatjes in onze oren? Hashtag Durf te Vragen. Met you, Moon, Mobile Broadcast Systems. In principe is het zo dat radio's ontvangen elektrische golven. En dat zijn velden die in de omgeving van de radio heersen. En als je daar in de buurt komt, dan verstoor je dat elektrisch veld. En dat kan positieve en negatieve invloed hebben op de signaalkwaliteit, zou ik maar zeggen. En als je hem aanraakt, dan zou het zo kunnen zijn dat je een, ja, qua antenne het signaalontvangst verbetert, maar ook soms verslechtert. Als je nou zeker wil zijn dat je een goede ontvangst wil hebben, dan is het aan te raden om een, om een buitenantenne te plaatsen. Dat uh, gaat natuurlijk niet, uh, niet voor alle apparaten op, maar als je uh, dan een antenne op de radio zelf kunt uitschuiven, dan, uh, dan geeft dat ook al een, uh, een betere kwaliteit. durft te vragen. Ja, Dit was uiteraard niet het antwoord op de vraag: sinds wanneer prikken we gaan je in onze oren? Dat, die komt nog een andere keer, morgen bijvoorbeeld of overmorgen. Maar dit was het antwoord op de vraag: waarom stoort je radio toch af en toe? Nou, als je het nu helemaal niet meer snapt, moet je maar straks uh, na tienen staat de hele uitzending op de site. En dan kan je het nog eens allemaal rustig terugluisteren. En dan, dan hoor je precies hoe het uh, wel had gemoeten. Dus de vraag was dus waarom stort af en toe je radio. Zometeen meer BNN Today na negenen. En dan is hier Erben Wennemars. En die heeft weer eens meegetraind met een Olympisch team. En dit keer met het roeien met die grote mannen. De acht. En dat was, dat was uh, mooi. En rond kwart voor tien. Dan is uh, Stuart van Linden hier van de G500. En uh, Michiel Breedveld van de NOS. En dan hebben we het over, natuurlijk over uh, de, de crisis, de katshuis. Over de val van het kabinet. Maar vooral over waarom heeft Wilders toch de stekker eruit getrokken. En hoe gaat het nou verder met Wilders en met de PVV. Dus dat allemaal na 9. Maar eerst het nieuws dus met Christian Bonemak.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 Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl Dit is Radio 1.